En welkom bij Natuurkast uh, nummer 3 alweer. Dat gaat snel. Uh, de vorige keer uh, is ongeveer uh, 25 keer beluisterd op Soundcloud en hij is ongeveer 10 keer tot 12 keer uh, gedownload via archive.org.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 15 minuten voor aanvang aanwezig, uh, aanwezig zijn Het navigatieadres is Rijksstraatweg 125 2629 JE in Delft Er staat een duidelijk bord van natuurmonumenten Daar rij je de landweg op en na 1 km kom je bij de parkeerplaats van de boerderij Zonder tegenbericht gaat de activiteit altijd door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 fotocamera mee zou ik zeggen hè? Uh, prachtig uitzicht op uh, Herik Huizenveld en de IJsseldal, bij goed weer natuurlijk koop van tevoren een kaartje honden mogen niet mee voor volwassenen kinderen vanaf acht jaar verrekijken het is geen verjaardagsfeestje ze mogen wel mee maar het is niet bedoeld als partijtje Hartstikke leuk toch?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 de basis gaat terug naar een grondplan en bij alle vierpotige dieren zijn de voorpoten te vergelijken met de armen van de mensen en de achterpoten met onze benen een beetje grof gezegd, maar er wel, zit wel iets van waarheid in uh, de overeenkomsten in de beenderen van de voortpoten bij allerlei dieren uh, zijn van uiteenlopende vorm en grootte uh, Landdieren hebben vaak overeenkomstige skeletten, Hetzij zij natuurlijk voor type dieren met aanpassingen en specifiek voor benodigheden. Um, het bouwplan van een spierenstelsel, een spijsverteringsstelsel en ademhalingsstelsel is in principe voor grote delen gelijk. Um, Zoogdieren over het algemeen bezitten echter wel een hogere, ontwikkelde en doeltreffende bloedsomloop. Zeker uh, ten opzichte van uh, mensen, reptielen en amfibieën. Beenderen in normale voorpoten, bijvoorbeeld van een das. De beenderen in de voorpoot van een das zijn kenmerkend voor vele landdieren. Het is een groot schouderblad. Een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 Bij de, met de staat bij, bij andere zoogdieren, maar ik heb mij jarenlang bezig gehouden met uh, kineologie, met honden dus. En um, ik vond het nooit goed dat honden gecoepeerd werden, omdat voor de honden is de staat niet iets van een uiterlijk iets wat bij een bepaald type ras hoort, maar de staat is een communicatiemiddel.